4 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De orkaan die begin deze maand over de Filipijnen trok... heeft zeker duizend levens geëist. Dat aantal kan nog verder oplopen... omdat nog steeds honderden mensen worden vermist... zei de regering in Manila tegen het Franse persbureau AFP. Veel mensen kwamen om het leven door overstromingen en aardverschuivingen. In grote delen van de Filipijnen storten huizen in... verzakten wegen en werden bananenplantages verwoest. De regering schat dat nog zeker 800 mensen worden vermist... Op Curaçao is een van de mensen die gewond raakte bij een vuurwerkexplosie aan zijn verwondingen bezweken. Bij de explosie was al een dode gevallen. Er liggen nog zes mensen in het ziekenhuis... van wie één er slecht aan toe is. Het ongeluk gebeurde op een industrieterrein bij Willemstad. De explosie van een container met vuurwerk was in de wijde omgeving te horen... en boven het industrieterrein was een grote rookwolk te zien.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 President Obama is vandaag bij een herdenkingsdienst voor de slachtoffers van de schietpartij op een basisschool in de plaats Newtown. Hij zal door, door de nabestaanden ontmoeten en de hulpverleners bedanken voor hun inzet, zegt het Witte Huis. Een man van twintig schoot vrijdag twintig kinderen van zes en zeven jaar en zes volwassenen dood nadat hij het schoolgebouw met geweld was binnengedrongen. Kort daarvoor had hij zijn moeder om het leven gebracht en uiteindelijk pleegde de schutter zelfmoord. Dan het weer. Vanuit het zuiden regen. Ook overdag eerst regen, daarna droog, met af en toe zon. Het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Frank van der lende Goeienacht, Radio 1 dus, en het gaat over uh, verjaardagen. Hoe vier jij je verjaardag en hoe nodig je mensen uit? Wat voor keuze maak je? Wie mag er wel komen? Mag die vervelende oom wel weer komen of heb je zoiets van... Blijf alsjeblieft lekker thuis. Dit was een uh, speciale week, uh, want ja, nee, ik werd dan donderdag werd ik dan 24, 13 december 2012. Oh, de normale datum, niet zo heel bijzonder verder. Maar als je een dag daarvoor jarig was, dan verjaarde je zomaar op 12, 12, 12. Een unieke datum. En dan, moet, dan is het nog veel specialer als je dan ook nog 12 wordt op die, uh, op die dag. En dat moet natuurlijk uitgebreid gevierd worden. Een verlaten schoolplein. De deur staat open, dus je kan zo binnenlopen. Duidelijk is dat uh, alle kinderen, alle leerlingen, die zitten al in de klas. Nou moet ik zijn in het derde lokaal aan de rechterkant. En, en er wordt al gezongen. Want zo dik zijn die wandjes niet van die schoollokale tegenwoordig. Alle van harte gefeliciteerd met je 12e! En dan ook nog op de twaalfde van de 12e. Dag, uh, dag Anne. Hoi. Jij bent jarig! Hè? Gefeliciteerd. Dank u wel. Wat overkomt jou allemaal? Veel. Had je dit verwacht? Nee, helemaal niet. En dan kom je op school en dan wordt er gelijk gezongen. Nou ja, nou is dat niet zo vreemd op je verjaardag natuurlijk. hè? Ja. Dus je bent wel een beetje verrast hè? Ja. Wat gaat er vandaag allemaal gebeuren? Heb je enig idee? Um, ja, vanmiddag komen... Mijn familie. Nou, ze is er een beetje ondersteboven ja. van, hè, meester Guido. Uh, dat is ze zeker. Ja, uh, ze is een heel bescheiden meisje. Maar ze verdient het daar juist daarom om eens even lekker in de spotlight te staan. En uh, dat staat ze vandaag. Jo, of ze nou wil of niet, met een strooie hoedje op. Maar het staat er eigenlijk wel heel erg goed. Dus uh, maar we hebben een feestmorgen deze morgen. We gaan zo meteen uh, de tractatie doen. Dus dat is voor de klas heel erg leuk. En straks gaan we lekker schaatsen met z'n allen in de, grote, uh, of de oude plaatwerkerij. En uh, daar gaan we het feestje verder uh, een uh, leuk vervolg geven. Nou, inmiddels staan uh, de tractaties op tafel. Zelf gebakken die Dat ziet er wel lekker uit, hè? Ja, heel lekker. Wie ben jij? Mila. Zeg, zou jij niet uh, jarig willen zijn vandaag? Dat is ja. een hele bijzondere dag, hè, toch? Ja, eigenlijk wil ik ook wel jarig zijn en ook zo'n verjaardag. Maar... Ja? Ja. Wat, wat vind je er zo leuk aan om jarig te zijn op een dag als vandaag? De twaalfde van de twaalfde van het jaar 2012. Je komt in de krant en uh, op de tv... En op de radio. En dat zou ik ook wel willen. Maar dat kom ik nu ook, maar dat zou ik ook wel willen. Meester Guido, uh, ja, de twaalfde van de twaalf van het jaar 2012. Wordt er in de les nog iets mee gedaan? We hebben wat, uh, wat uh, feitjes verzameld over het, uh, over het getal twaalf. Er komen op hele bijzondere dingen kom je tegen. Bijvoorbeeld dat er geen enkel ander woord is wat op twaalf rijmt in het Nederlands. Dat is heel bijzonder. Nederland heeft natuurlijk 12 provincies, waarvan wij in de mooiste provincie wonen. Uh, het kan hier stevig waaien in Vlissingen. Windkracht 12 is ons bekend. Maar dat is gelijk ook de hoogste windkracht die er is. Dus zo is daar met dat getal 12 nog wat een en ander aan de hand. Ja, want als je er even bij stilstaat, het is natuurlijk een hele bijzondere dag. 12, 12, 12. Ja, je kan het uh, zo gek maken als dat je zelf wilt natuurlijk. Maar uh, ja, volgend jaar is er zo'n dag niet. En dan duurt het volgens mij heel lang voordat je er weer iets mee kan. Dan gaan we met z'n allen niet meer meemaken, nee, denk nee, ik. Nee, dat ik me ook heel bewust deze dag beleef. En zo voor een te zijn dat ook wel leuke dagen, een hele bijzondere. Afgelopen jaar had ik er nog een met het schrikkeljaar. En de jongen die werd twaalf, maar eigenlijk werd hij drie. Dat was zijn derde echte verjaardag. Maar dit is wel een hele bijzondere, want dit komt echt nooit meer voor. Dus laten we dat vooral goed beseffen vandaag. Was leuk. Een hele bijzondere verjaardag, want dat meisje werd 12 jaar op 12, 12, 12. En uh, nou ja, dat, dat werd uitgebreid gevierd in de klas met radio, met tv, met al oh, heel veel media-aandacht. Igor, jij, uh, jij bent eigenlijk morgenjarig, maar je viert het alvast vandaag, hè? Ja, morgen. Ja, nou ja, ja, ja morgen. Het over drie dagen. Oh, je verspreidt het over drie dagen, hoe dan? Ja. Nou ja, de een kan wel, de ander kan niet, maar. Uh... Vandaag heb ik de hele familie uh, op bezoek. Dus je zit eigenlijk drie dagen een soort zoete inval ja, van de de visite. Het hele huis het vol. Ja. En mijn neefje en nichtje en uh, broers, tante, oma, tante, nicht. En, uh, het was wel gezellig, er komen nog wat vrienden. Morgen komt nog een vriendin en uh, maandag uh, krijg ik ook nog bezoek. Dus dat is uh, drie dagen feest. Hoe oud uh, word je maandag? Uh, wat denk je? Nou, ik ben... 42, maar 42. Nou, dat was een makkelijk raastetje. Ja, <laughs> ik hoefde ik niet eens te gokken. Nee. Ik vind blij dat je dat zo meteen zegt. Want ik vind het altijd vervelend als mensen, ook als ik ze zie, dan zeggen ze ook: nou, hoe oud denk je dat ik ben? Ik zeg, ja. Ja, nee. Maar, maar uh, ja, het was echt weer gezellig gewoon. Uh, beter dan vorig jaar. Uh, toen uh, was in het jaar is mijn vader overleden toen oh, ja. ik het heel was, nou, Alleen koffie en taart. En, uh, ja, god, dan ga je niet echt de, de, de, de verjaardag vieren. Nee, ja, dat is waar. Dan ligt de, de leven en dood best wel dicht bij elkaar. Maar heb je daardoor uh, nu ook uitgebreider gevierd? Omdat uh, het vorige jaar dus wat ja, kleiner was? Even goed uitgepakt. Lekker hapjes. En uh, iedereen nog een warme maaltijd. Ik heb een baan gemaakt. Zo! Ah, ja... Je hebt het goed uitgepakt. En je hebt daarna nog biertjes gedronken, want je bent nu nog. Je hebt het vanavond gevierd je bent nog. Nou, ik, uh, ik was een paar weken geleden bij jou in de uitzending over uh, mijn koffie. Uh, ah. Ik... <laughs> ik weet niet of je dat nog weet. Ja, ja dat, je, dat je zoveel maar koffie ik, dronk. Ik uh, drink zelf uh, geen uh, alcohol meer zes jaar. En zijn we ook nog jij al zes jaar niet meer. <laughs> maar ik had voor de anderen natuurlijk wel wat. Uh, Alcoholische ja. Vind je het dan niet extra moeilijk? Want ik weet nog, ons gesprek het ging over dat je nou ja, gewoon verslaafd was aan alcohol... en dat je er mee moest stoppen wegens medische klachten. Vind je het dan niet ja, moeilijk? Ja, maar dat doe ik niet te moeilijk over. Nee, maar vind je het niet moeilijk als, dan, als je dan je oom wel lekker zo'n biertje opentrekt? Nee, nee, joh, helemaal niet. Dat, dat... Na zes jaar verdwijnt het gewoon. Dat, ja. wat, wat drink jij dan op je verjaardag? Wel een feestelijk drankje? Eh... Uh, Ah, ja, gewoon uh, van alles fris uh, en zo. Wat heb je gekregen voor je verjaardag? Dat is ook wel best wel belangrijk. Uh, nou, uh, mijn uh, broertje die kwam aan met uh, hele leuke, met, uh, leuke kleren. En, uh, een blouse uh, en een ecologische trui. <laughs> <Ja>. <laughs> en uh, ik kreeg nog een, een tagine. Zo'n zo Marokkaanse pan. Zo'n zo uh, soort... Een soort braadpan is dat. Oh, een braadpan? Ja, een soort bra Ja. Ik heb er nog nooit van gehoord. Nou ja, uh, het is van aardewerk. Oh, en, dat... en nog het, uh, ja, wat uh, toespullen en zo. En, uh, Jij ja, kent dan wel gewoon kleine cadeautjes. Maar, hoe... maar het, ga, het gaat me om de mensen die komen en uh, Dat is het blauwtje. Kan je ervan genieten, van je verjaardag? Ja, ja. We houden van gastgeer uh, te zijn en uh, mensen naar zin te maken. En uh, ja, dan, uh, je loopt veel op verjaardag, hè? Ja. Ik bedoel, je moet iedereen. Nee, <laughs> hey, maar dat is het een, die, een beetje. Je bent, je bent bijna een soort restaurant, maar kan je er dan zelf dan wel van genieten? Dat bedoel ik meer. Heb je ook wel even de rust om even met die oom te praten of even met de ja, um, ja, best. We zaten in de schuur uh, te roken met zo. allen. <laughs> uh, nou ja, er waren kinderen bij, Er ging niet in de huiskamer roken. Dus ik had een uh, rookkok ingericht met een straalkacheltje en uh, allemaal stoeltjes. Gezellig. Dan zaten we lekker te, gezellig te praten en uh, ja, ik heb een leuke familie, dus... Uh, wie was, wie was, je moet een keuze maken. Igor, wie was de, wie was de leukste op je verjaardag? Uh, de leukste? Ja, ik, ik, ik weet niet. Uh, mijn neefje en nichtje hoor, dat is altijd leuk. Hoe oud zijn die? Zeven en negen. Ah ja, die brengen wel leven in de brouw. Uh, lekker aan het kleuren en zo. Ja. En, uh, nog een mooie tekening voor een oom gemaakt. Verjaardagstekening. Hoe ga je het volgend jaar vieren? Op dezelfde manier. Volgend jaar wil ik wel een live band inhuren en een party tent. Voor in de tuin? Ja, mijn broer speelt in een soulband. Ja? Het lijkt me wel leuk om uh, die eens een keer uh, te charteren. Ja, het zou wel te gek zijn als ze dan komen spelen, dat er ook een beetje gedanst wordt en dat er... Ja, precies, De uh, verkeerde. nou, misschien als ik 45 word. Ja, en ik zou het dan 50. niet, ik zou ik het misschien nog gewoon een half jaar later vieren? Want het is toch leuker als de zon een beetje schijnt. Ja, in de zomer, ja, ja. Maar dat is altijd geweldig als die band van mijn broer uh, optreedt, want dan hebben ze een hele James Brown act. Verkleed hem wel en... Uh, allemaal medleys uh, van Michael Jackson en uh, ja, Sol, uh, Sam en Dave en uh, weet ik veel. Het is altijd hartstikke leuk. Ja, ah, goede sfeer hoor. Igor, dankjewel dat je de nee, uh, uh, verjaardagsverhalen uh, hebt willen delen met mij. Ik, uh, ik ga verder luisteren en uh, ja. misschien nog slapen vannacht. Ja, en misschien niet, dan neem je gewoon nog een kopje koffie en dan blijf je lekker luisteren. <laughs> ja, nee, dat, uh, dat is geweest. Dat, uh, okay. nee. Fijne nacht, Igor. Slaap Fijne lekker nacht, straks. Uh, nou, uh, bedankt. Yes. En, uh, tot Horus, misschien. Tot Horus, beste ermee. Groetjes. Heb jij ook een uh, verhaal over jouw uh, verjaardag? Bel me en uh, geef me tips hoe je het best met een verjaardag om gaan. Dat doe je naar 0800 1121. 0800 1121. Mail me ook naar nachtbrakers at bnn.nl. Dit is zo vet. Jake Bak. Morning. It's another gray morning. Don't know what the day is holding. And I get up right. walk right into the path of a lightning ball.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 When the moment got shattered I remember what said, And then she fled in the path of a lightning ball Lightning ball, Jake Buck. Het is een heel jong jochje, maar hij klinkt echt als een doorgerookte... Ja, een soort Bob Dylan bijna. Nachtbrakers, Frank van der Linden. Yes, daar luister je naar en het gaat over verjaardagen. Hoe vier jij het? Je kan inbellen 0801121. Zometeen bel ik met Iwan. Die, uh, die zit soms wel <laughs> met honderd man aan familie op zijn verjaardag. Te gek. Dat vind ik wel mooi als je het zo groot zweet vieren. Voor het zover is, ga ik eerst even naar mijn vrienden in de Boyd's Bar. Dat, uh, dat is de bar bij BNN en die kletsen altijd mee over het onderwerp van de nacht. En wat ik al zei, het gaat over verjaardagen vannacht. Boys bar. Uh, ik vier meestal gewoon, of in, ja, gewoon in een café eigenlijk, of gewoon even een goed feest uitzoeken. Daar ga ik dan gewoon met vrienden heen. Ja, ik heb zelf niet echt een geschikt huis voor een huisfeest. Andere vrienden doen dat wel en dan, is het, dan gaat het helemaal los. Dat is echt super vet, weet je wel. Als ik zo'n huis zou hebben, zou ik het ook gewoon sowieso in huis vieren... en gewoon kratten bier halen en uh, gaan met die banaan. Maar ja, ik heb daar iets te klein huis voor... dus dan ga ik meestal gewoon in een caféetje en daarna gewoon met de mensen die ik leuk vind uit. vier het eigenlijk gewoon bijna nooit? Ja, mijn, mijn, een van mijn beste verjaardagen was toch wel toen ik dertig werd. Toen, daar zag ik heel erg tegenop. En toen ging ik met vrienden naar Berlijn... En dat werden steeds meer vrienden. En opeens waren we met 15 man in Berlijn. Maar dat is dan zo'n... Dat het opeens wel goed kan gaan. dat ja. waren uit verschillende vriendengroepen. En iedereen ging met elkaar om. En het was helemaal ongedwongen. En iedereen deed zijn eigen, zijn eigen ding. En dat was echt ja, zo'n feest om dan met z'n allen naar Berlijn te gaan. Maar dat is wat jij nu zegt, dat is ook zo'n ding. Als je dan verschillende vriendengroepen... en dan denk je, oh, dat is wel echt een goede vriendin... maar die kent dan eigenlijk de rest niet. En die zit daar dan een beetje zo zielig in haar eentje, ja. een hoekje. En dan denk je, oh, kut, ik moet ermee praten. Dus ja. dan zit je op je eigen verjaardag een soort alleen maar... is iedereen wel, en ik ben dan zelfs iemand die gaat vind je het gezellig? Je het, alsof er iemand gaat zeggen, nee, nee, ik vind echt geen fuck aan. Ik weet het kunnen doen hè. Maar dan ben ik echt zo'n soort paniekerig aan het rondrennen want als... Ik ben afgelopen jaar als een van de eerste van mijn eigen feestje weggegaan omdat ik gewoon te dronken was. <lacht> <lacht> was, oh, was ik ben trouwens één keer op een soort van sweet 16 geweest. Ja. Heb ik ook. Maar oh. echt zo'n knalfeest. Ja. ja. Zo'n knalfuif. Oh, ik weet ja, dat... nog een meisje wel eens tot middelbare school. Dat was zo gênant. Die werd 16. En toen stond uh, Tim Immers, die speelde toen de een goede tijd, slechtheid. Stond <lacht> Tim Immers met een Cita. zo'n brommertje. Stond hij voor de school. Die kwam die... uit zo'n vrachtwagen gereden oh, met een Cita. Dus ze gaan zich kapot. En de moeder stond er zo voor jou. Maar dat soort feesten vind ik lijp hoor. Ja. Als je dat ziet op MTV ook en zo. En ik was daar toen dus ook. En daar kwam ook, weet ik yes, kwam of zo. Ja, oh, ja dat niet heel tof of zo. Maar nee. toch nee, ik dat vind het wel echt te gek. Ge dat, en... dat je zo'n inderdaad zo'n enorm. Nou, enorme, dit is geen enorme tip. Maar dat je een artiest op je verjaardag. Voor Nederlandse begrippen ja. weet je wel, Dan ja. krijg je ineens gewoon yes air, dat is wel ja, ja. Van iedereen krijg je yes air op je verjaardag. Nou, ja, liever, wel liever yes air dan LA The Voices of zo. Dan was oh, ik het wow. Oké, okay, die <laughs> mogen het inderdaad het niet op mijn verjaardag. Om niet te komen. Het gaat er een beetje om dat ik het. Dat, dat gaat wel ver hoor, als je echt zo je verjaardag fiets met chocoladefonteinen en weet ik veel. Ja, mijn ideale verjaardag was ook mijn dertigste verjaardag, want het was een surprise party. En, wat, en ik was heel druk bezig met zelf nice, mijn verjaardag regenen. Het was echt heel gaaf, want het was op het strand. En het was heel mooi weer. En ik had me nergens van tevoren druk omgemaakt. Ik maak me nogal snel druk om het weer, maar het was gewoon mooi weer. <lacht> en ik wist niet dat het, dat het mijn verjaardag was. Dus het was heel mooi weer. Ik wist niet dat het je verjaardag Iedereen was? was. Nee, nee, het was zeg maar niet op mijn verjaardag. Oh. Dus ik wist <lacht> niet dat dan mijn verjaardag gevierd zou worden. Dus het was heel mooi weer. Al mijn vrienden waren er. En ik had dus voor het eerst dat ik dacht, dit is een feestje voor mij... Dus het interesseert me geen fuck of mensen het naar hun zin hebben als ik het <lacht> naar mijn zin heb. Dat vond ik ook een topfeest. Dat was echt leuk. Ja, mijn uh, ideale verjaardag is, ja, ik weet niet, dat zou gewoon, eigenlijk zou dat gewoon 24 uur minstens duren. Gewoon van 12 tot 12. Met Jesser uit de chocolademontein. <lacht> <lacht> Bijvoorbeeld. Nee, ja, dan zou ik gewoon, ik wil gewoon, denk ik wel een keertje verjaardag dat om 12 uur, dat dan gewoon de hel losbreekt en gewoon één groot feest is. Gewoon 24 uur lang. Dat je echt gewoon zes keer dronken bent geweest en weet ik veel wat je allemaal gedaan hebt, weet je wel? Dat, is gewoon, dat is gewoon een feest waar je dan nog jaren over napraat. Misschien mijn 24ste jaar. dat is allemaal mooi. Oh god. <laughs> ja. uh, mijn, mijn ideale verjaardag... Eigenlijk geef ik er nooit zo om. Maar het lijkt mij dan ook wel lachen om echt dan helemaal naar de get voor te gaan. Dat je echt de volgende dag soort van hangover foto's krijgt. Ja, van, dit was gisteren. dat je Nou, dat was ik niet. Dat lijkt mij dan wel weer leuk. Maar voor de rest, ja, voor de rest interesseert me... Ja, ik wil wel taart ook. Ja. Harde ijs. Ja, voor de rest maakt ik me niet wel lijk. Ja, de ene die wil uh, 24 uur lang dronken zijn en, uh, en dansen. En de ander wil gewoon een taartje voor de verjaardag. Iwan, jij ziet op je verjaardag wel, wel nou ja, bijna 70 tot 100 man. Hoe kan dat? Nou, het is, uh, het is me net meer tegenaan kijken. De familie uh, is nogal uh, best wel groot. Ah. En uh, de vriendenkring, uh, dat is uh, wisselend. De ene keer kan die aankomen of op een beetje, de andere keer niet. Maar wat wel gebruikelijk is, is dat uh, de meeste Surinamers, dan, als ze een feest hebben, dan je hoeft het niet altijd extreem groot te zijn, maar er komen toch wel gauw uh, 50, 60 man Gef. op een huisfeestje. Ja, maar je zegt een en... huisfeestje, maar heb jij zo'n groot huis? Nou, ik heb een uh, gewone een normale eensgezinswoning, maar je hebt ook een tuin in dit geval, waarbij je, zeg, met een zaal kan je heel veel wonderen doen in het najaar. Het is meestal augustus. Dus iedereen terug van vakantie, de sfeer begint, de school gaat beginnen, iedereen is weer een beetje happy. En dan je, uh, heb je eigenlijk een soort reunie van familie en vrienden. En de ene keer kunnen uh, familie komen die twee jaar geleden niet geweest zijn. En de andere keer komen we met anderen. Dus het wisselt een beetje. En ja, de ene keer kan je 60 man hebben, de andere keer een 90, of soms al. Maar komen er, komt er dan ook familie uit Suriname echt over voor jouw verjaardag? Nee, dat niet. Zo extreem is het niet. Maar meer het feit dat, uh, uh, dat je gewoon familie uh, overal hebt in Nederland. En die, die komen wel eens omdat je ze. Uh, door uh, druk en je gezin niet echt tijd hebt om iedere keer bij mensen te gaan. Nee. En dan maak je er gewoon een leuke soort reunie van. En uh, die sfeer eromheen, dat, uh, dat vind ik persoonlijk wel leuk. En dan heb je eigenlijk en, twee vliegen in één klap? Ja, twee vliegen in één klap. Je ziet uh, wat familieleden en vrienden weer. En uh, ja, dat ademt een goede sfeer. En uh, de mensen weten dat er rond uh, half zeven dat er gegeten wordt. Dus je moet zorgen dat je nog die bij komt. Ja. Want het gaat heel hard. Want het is iedere keer een verrassing wat uh, de Surinaamse post gaat schaffen. Ah, Lekker, is het is een is een, want je komt denk ik ook wel eens op uh, Nederlandse verjaardagen. Is er een groot verschil tussen Surinaamse en Nederlandse verjaardagen? Nou, groot verschil, zal ik niet zeggen. Maar na, vijf, na 35 jaar in Nederland rollen kan ik wel aangeven dat dat in ieder geval een beetje gewijzigd is. Voorheen had je dat. Zien meer uh, een stukje worst en kaas kreeg, maar de meeste Hollandse feesten die ik ken, dan wordt het best wel ook uh, uh, wat uh, tropische spullen in huis gebracht. En de sfeer ligt anders nu. Ja. Als je nu naar een omgeving uh, uh, als Rotterdam of Amsterdam hebt, waarbij voorheen alleen maar donkere mensen in een, uh, een, een Surinamse restaurant gingen, dan zie je tegenwoordig dat uh, die restaurants ook gevolgd worden door Heel veel van uh, onze mensen die ook alle gerechten ook kennen. Ja. Dus dat geeft aan dat dat stukje assimilatie al heel erg uh, veranderd is. Maar wordt er bijvoorbeeld uh, gedanst of... of, of want uh, volgens mij gebeurt dat meer. Nederlanders zitten gewoon een beetje terug en die zitten vaak in zo'n kring. Uh, nou, nee, dat is uh, meer een vertelling, denk ik. Want de meeste Nederlandse meesten, wat ik ook zeg... Um, dat wordt gewoon gefeest, gewoon lekker gedanst, gewoon gezellig. Ja. En ja, natuurlijk heb je enkele gezinnen die dat heel klein houden. Maar ja, dat is eenmaal zo. En dat heb je ook, denk ik, in andere, andere, andere uh, bevolkingsgroepen. Maar ik kan niet zeggen van dat het, het traditioneel oud-bekende Nederlandse feest uh, is. Nee, nee, nee. Oh, nee, dat verschilt echt per, per waar je bent natuurlijk. Want soms is het ook heel leuk om gewoon... Uh, dan sta je door het hele huis met elkaar te praten in groepjes en zo. En is het niet zo'n standaard uh, uh, kringgesprek. Wanneer ga je het vieren weer, uh, Ivan? Nou, in augustus. In augustus eind augustus eind, weer? Ja, eind augustus weer en uh, ik heb uh, één geluk en dat is uh, 27 augustus ben ik jarig. En dan moet ik timen of de weekend ervoor of weekend erna. En uh, rekening houden met de maand. Ja. altijd en, volle maand het regen. Dus als je ervoor zorgt dat je een uh, paar dagen ervoor of de weken ervoor, dan heb je altijd uh, redelijk goed weer. En dat is wel belangrijk als je zo'n groot feest geeft met zoveel mensen. nou niet zozeer, want ik trek een zeil over de tuin. Een simpele plastic tuinboomzeil die je goed voor afwatering zet. En de veer van de mensen houdt de boel warm en je hebt gewoon een leuk feestje. Dus daar hoef ik het niet voor te doen. Gewoon voor de gezelligheid dat je de mensen daar hebt. Dat is wel leuk. De vrienden om je heen en genieten van jouw verjaardag. Absoluut. Top. Dankjewel voor het bellen, Ivan. Oké, okay, En dan. Een hele fijne nacht nog. Oké, okay, dit. Rij voorzichtig. Oh. Ik zit in de auto. Doei. Uh, terwijl Ivan lekker naar huis rijdt en ik, Curtis viel draai, uh, pak ik mijn uh, jas uh, en uh, mijn sigaretten en uh, ga ik even naar het dakterras. The The aim of his role was to move a lot of flow. Ask him his dream, what does it mean? He wouldn't know. It can't be like the rest. It's the most he'll confess. But the time's running out, and there's no happiness. Ooh, super flat. Tussentijd ben ik naar beneden gelopen, naar het, naar het rookterras. Hup, en dan is het zo'n klein deurtje, soort raamachtig. Oeh, flinke wind. Komt er meteen uh, naar binnen. oké. En regent het nog? Ah, het misert wat. En ik heb Mandy meegenomen. Mandy, goeienacht. Goeienacht, gauw. Is het donker hier? Ja, best wel. Heb jij een vuurtje voor mij? Ja, heb ik wel. Oh, het oh, zijn lucifers. Oh. Het wordt een hele opgave, ik. Zullen we een beetje in het hoekje gaan staan... dat we iets minder last hebben van de wind? Hmm. Tweede poging gelukt. Misschien ben jij wel aan het luisteren naar Radio 1... Dan sta je ook lekker een sigaretje te roken. Want het is soms goed, hè? Het volgens mij bevordert de creativiteit en de werklust... als je af en toe even naar buiten gaat... en dan wel of geen sigaretje rookt. Want de Mandy is met mij meegegaan... en die is druk aan het werken, ook voor Radio 1. En die rookt bijvoorbeeld niet, maar het is toch wel even lekker, toch? Ja, even een beetje frisse lucht. Klein um. beetje. Het gaat over verjaardagen en uh, ik heb al heel veel verhalen gehoord hoe je het kan vieren met de 100 man bijna zoals Iwan of juist heel klein alleen met je vader scrabbelen zoals een eerdere beller. Hoe vind jij je verjaardag? Uh, het verschilt een beetje, meestal doe ik wel iets en doe ik uh, het ook wel thuis meestal. Uh, maar ik geef er niet superveel om, maar als ik dan eenmaal een feestje geef dan vind ik het wel leuk dat mensen naar nou hun zin hebben. Maar hoe zorg je ervoor dat mensen naar nou hun zin hebben? Ga je dan koken bijvoorbeeld? Ja. Ja? ja. Ja, en wat dan? Had, ja, meestal de laatste, vorig jaar toen ik jager was, had ik een zeven uh, gang diner gemaakt voor mijn vrienden. Hoeveel gangen? Ja, zeven. Oh, <laughs> wow. Ik had mezelf behoorlijk mee verlekt eigenlijk. Ja. Toen stond ik anderhalve dag in de keuken en daarna waren we nog drankjes gaan doen. Maar toen was ik eigenlijk moe, dus was eigenlijk helemaal niet heel handig. Um, en hoeveel mensen komen er dan als je voor zeven gangen moet koken? Nou, we waren toen met vijftien. Met, ja, ik, inclusief mij op vijftien. Dat is echt heel veel. Maar kan je er dan wel van genieten, omdat je er zoveel werk in hebt zitten dan? Uh, nou, dan word ik heel blij dat zij heel blij zijn. Maar dan denk ik wel zo snel van... Oh, kut, dan staat nog op het vuur. En dan, ja, wel een beetje zo. Maar je bent alleen maar aan het rennen dan waarschijnlijk. En dan moet je weer die gang opdienen. Ja, wel een beetje. <laughs> en dit jaar, want wanneer ben je jarig? 18 februari. Oh, dat is ook... Nou, je, moet er, je kan er al over gaan nadenken. Het is over twee maanden ongeveer. Wat, wat Weet je al een beetje wat je gaat doen? Ik ga misschien kinderfeest houden. Met koekhappen en zo? ja. Ja, gewoon met spijkerpoepen en koekhappen en je wordt niet thuisgebracht, maar wel dat soort dingen. We gaan ook niet zwemmen, maar gewoon van die kinderdingen en taartversieren, dat soort dingen wil ik gaan doen. Het begint wat harder te regenen, Dus ja. we toch even onder het afdakje gaan staan. Ik denk het is wel lekker om even uit die muffe Radio 1 studio even in de regen een beetje, een beetje wakker worden weer. Want ja, het is, uh, het is bijna half vijf en dan is het fijn om eventjes een beetje weer opgewekt op, op te raken. Uh, ik, zit, ik, ik heb mijn verjaardag gisteren gevierd. Ik zit met uitnodigen. Hoe doe jij dat? Hoe, wie nodig je uit? Wie mag er wel komen? Wie mag er absoluut niet komen? Hoe maak je die keuze? Ja, ik heb nooit echt mensen waarvan ik denk die mag absoluut niet komen. Maar ik maak niet heel veel. Ja, als ik je niet aardig vind, dan nodig ik je gewoon niet uit. Je bent gewoon, heel, je bent gewoon hard, eigenlijk dan. Ja, vind je dat hard? Nou ja, want, want ik zat te denken van, ja, als, ik, als ik die uitnodig, moet ik die ook uitnodigen. En als ik die collega uitnodig, dan moet ik die en dan. Oh. Ja, maar dan, dan zijn er weer echt veel mensen. Als je al je collega's en iedereen die je zo half kent, dan heb je al snel uh, een paar honderd mensen in je huis. Ja, ik had er dertig in mijn huis. Dat is ook best wel veel. Ja, maar dat is nog wel te overzien. Ja, net. Maar ik denk dat ik het volgend jaar ga ik gewoon ga ik een etentje doen of zo met tien vrienden maximaal. Dan gaan we gewoon ga je zelf koken. Nou ja, of uiteten. Maar dan moet je het weer zelf betalen of moeten Ja, dat daarom. Is... Oh. Dat vind ik ook altijd zoiets, want dan. Ga je uh, met de vriendengroep, ga je uit eten en wie betaalt er dan? Want ik bedoel, jij hebt ze uitgenodigd. En je kan niet zeggen, we gaan lekker duur uit eten en dan moet iedereen 50 euro lappen of zo. Nee, dat vind ik een beetje gek. En maar als je zelf kookt, ben je er ook veel aan kwijt. Maar dan heb je in ieder geval niet dat mensen denken, ja, moet ik dan zelf. Of... En dan kan je bijvoorbeeld vragen of ze een fles wijn mee willen nemen, ja. dat zij dan de drank verzorgen en jij het eten. Ja. Dat is misschien wel een goede. Ja. Ik heb een jaar om erover na te denken. <laughs> ja, daarom is Wat is de beste verjaardag die je ooit hebt gehad? Van jezelf of van iemand anders. Dat je echt dacht van wauw, deze verjaardag moet ik eigenlijk ook doen. Of, of... Uh, jeetje, ja, mijn moeder die was vorige week jarig en die heeft drie dagen een feest gegeven. Dat was best wel vet. Ja. En hoe, <laughs> ja. hoe ging dat er aan toe dan? Hoe was de eerste dag? Uh, de eerste dag was met nou had ze 100 mensen uitgenodigd, maar er kwamen er 170. En dat was... 170? Ja, een ja, grote familie. En die neemt dan weer allemaal mensen mee. En, uh, maar dat was nog vrij rustig. Dat was namelijk in haar ouderlijk huis. En dat was met dan. Dat, ze werd allemaal verrast. Dus er kwam toen een bandje spelen. En uh, een, een koortje zingen. Dus dat was een beetje zo. En de tweede dag was er ook met een kerkdienst. En ook allemaal zingen en doen. En er waren ongeveer weer zoveel mensen. En de laatste dag was echt feest, feest. Toen had ze... Veel mensen uitgenodigd, maar dan komen er dus 300. Hoe kan dat? Waar, waar laat je al die mensen? <laughs> nou, we hadden wel een grote zaal afgehuurd. Dus dat, dat dan weer wel. En um, dat was echt uh, dansen en zo. Wat bereikt ze een speciale leeftijd dat ze het zo groot deed? Ja, ze 55. Ah, oké. Okay. Dat is dus wel iets wat je groot mag uitpakken. Ja. Maar was het, hoe was het? Ja, fantastisch. Heb je ook drie dagen alleen maar gefeest met, met je moeder en met familie en vrienden? Ja. ja, drie dagen. Ja, wel echt vol. Daar gaat wel heel veel voorbereiding aan af, want je moet... Voor al die mensen ook koken, want dat ging mijn familie zelf doen. Um, dus dan kun je je voorstellen wat voor pannen dat zijn. En, ja. En, ja. Bijna festivalachtig ook. <laughs> ja, bijna wel. Ja. Maar het was wel echt heel leuk. Ja, mijn moeder die zich dan heel vaak ging omkleden. en Dat was, ja, het was wel echt heel leuk. Wauw. Ja. Het is echt te gek zo Ja. Volgend jaar mag je erbij ja. Oké, okay, over vijf jaar mag je erbij zijn. Ja, dan wordt ze zestig. <laughs> ja, dat ja, is goed. Er klinkt was muziek in de oren hoor. <laughs> ja. Was ook echt heel leuk hoor. Wauw. Mijn sigaretje is op, Mandy. We gaan, uh, we gaan weer terug naar de studio. En uh, je mag nog inbellen, 0800-121. Dan kan je hem op bereiken. Hoe jij je verjaardag viert, doe je het ook drie dagen lang met, met een kerkdienst met 200 mensen. Wauw, ik kan het me niet voorstellen. Of doe je het thuis met, met, nou, met tien mensen, ga je lekker eten. Of, of vraag je gewoon of iedereen zijn drang meeneemt. Bel me, 0801121. 121 Mailen mag ook, nachtbrakers En uh, terwijl ik uh, mijn laatste heisje neem... Uh, sigaretje in de asbak, Hoppakee. zo, en uh, dan ga ik weer naar boven lopen. En terwijl ik naar boven loop hoor je Tom O'Dell met Another Love. ik heel mooi dit. Tom O'Dell hoorde je. En Another Love was, uh, was uh, ja, te, te gek. Terug gekomen van het, uh, van het rookterras van Radio 1. En um, ik heb uh, verslaggever Matthijs, uh, die, die was ook jarig deze week. Ja, lijkt wel of iedereen jarig is deze week. En, uh, en hij dacht van, ja laat ik gewoon eens op mijn verjaardag gaan vragen aan de mensen... waarom vieren jullie eigenlijk mijn verjaardag? Wie is er vandaag jarig? Wie is er jarig? Mathijs. Tante Leida. Volgens mij kom jij al 23 jaar op mijn, uh, op mijn verjaardag. Waarom eigenlijk? Ik vind het heel belangrijk omdat je dus toch wel familie bent. Je bent de zoon van mijn broer. En ik vind het heel belangrijk om die nog te onderhouden. Oké, okay, en heb je het ook naar je zin? Je ontmoet dan weer net even andere mensen als op een andere verjaardag van je huisgenoten. Dus dat vind ik ook heel leuk. Vroeger vond ik het heel erg leuk eh, toen ik mijn eigen kleine kinderen nog meenam of mijn eigen kinderen, want dan was het he echt een uitje even om naar de verjaardag te gaan. Ik, ik werkte toen niet, dus dan zat je de hele dag thuis met je kinderen en dan was je lekker in mijn uitje kon je lekker in gaan zitten en dan kreeg je koffie en gebak en dat was maar een uurtje en dan ging je weer naar huis. Hallo, Hoi. video. Dankjewel. Ik ben Thomas. Ik ben Ruud en wij uh, kennen me thuis al uh, van de jongs af aan. En, uh, we zijn vandaag hier op zijn verjaardag. Ja, waarom kom je eigenlijk op mijn verjaardag, Ruud? Ja, Je bent een jaartje ouder en ik vind dat het moet altijd gevierd worden. en dat, uh, ja, Daar hoort een gezellig avondje bij, een drankje en een, een hapje. Ja, Thomas, vroeger hè? Toen, uh, hadden we hele andere feestjes. Toen hadden we kinderfeestjes, toch? Toen, uh, toen gingen we naar zwembaden en bowlingbanen... En, en toen werden we thuisgebracht met snoepzakjes. Maar dat was meer omdat het leuk was... En dit is niet leuk. Dit is hartstikke leuk, maar dit is anders. Nou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 Maar ik vind het van belang dat ze hun eigen vrienden uitnodigen. Maar ik vind het belangrijk dat ook onze vrienden daarbij aanwezig zijn. Omdat we een hele leven lang altijd kinderen en familie en vrienden gecombineerd hebben. Dat was zowel in de thuissituatie, met verjaardagen van kinderen, maar ook van onszelf. Maar ook in vakantiesituaties, en we uitgaan, daar ook altijd de familie en vrienden bij betrekken. Ja, Bedankt jongens voor de avond. Ja, dat was wel gezellig, toch? Ja, zeker was gezellig en tot de volgende keer. Ja, oké. zo weer mag zien. Kom aan! Zo lekker. Yo, Ayus! Yo. <laughs> ayus, Matthijs viert zijn eigen verjaardag en vroeg waarom je, waarom je daar was. Nou ja, Eigenlijk gewoon om te vieren dat, dat hij dus verjaarde. Wie, uh, wie er ook vandaag jarig zijn, zijn Alexander Pechtel, die, uh, die wordt 47 jaar. En uh, Adriaan van Dis, die uh, wordt 66 jaar vandaag op 16 december. Dit zijn de Rolling Stones. Die zijn oud, zeg? Oh, wat hebben die al vaak hun verjaardag gevierd? Maar een nieuwe single, Doom and Gloom. Stones. Afgelopen avond was er een documentaire op Nederland 3. Ik ga nog even terugkijken op uitzendinggemist.nl. Crossfires en hurricanes over ja, de belachelijke carrière van, uh, van de Stones... en dat ze nog steeds, uh, nog steeds ja, druk bezig zijn met optreden. Elke week draai ik een actuele plaat hier in, uh, in Nachtbrakers op Radio 1. En een plaat ja, die heeft dan iets te maken met het nieuws van deze week... En uh, ik zat erover na te denken vandaag. En toen dacht ik van ja, er is maar één ding waar het over kan gaan. Dat is natuurlijk wat er gisteren is gebeurd op die Amerikaanse school. Een, uh, een dwaas drong een basisschool binnen en schoot erop los. In totaal doden deze, deze gek 26 mensen, waaronder 20 kinderen. En uh, Obama gaf gisteravond, uh, dat is onze tijd gisteravond, een speech. Over dit vreselijke voorval. En ik, ik hoorde die speech eigenlijk toevallig uh, hier live op Radio 1. En Obama raakte daar zo de essentie. Dus ik, uh, ja, ik wil graag uh, een plaat voor, voor de mensen draaien, voor de nabestaanden van de slachtoffers. En een stukje van, uh, van de, de speech van Obama van gisteravond. De majority of those who died today were children. And, uh, beautiful little kids between the ages of 5 and 10 years old. They had their entire lives ahead of them—birthdays, graduations, weddings. Marianne, kids have grown. Do you remember the tree by the river when we were 17? Our canyon wall, a calling yeah.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 What it is you're saying today Now I'm asleep in a car I mean no Unkind, kind, unkind. kind You like to say But I wonder to. what it is you're saying today Marianne, do you remember The tree by the river When we were seventeen me Kees Mayfield uh, zingt uh, een liedje van Iron and Wine. Tree by the River was vorige week hier live in, uh, in BNN Nachtbrakers. En uh, was voor de slachtoffers van uh, de schietpartij uh, gisteravond in, uh, of gister in Amerika. En uh, terwijl dit liedje speelt, nou, ga je erover nadenken, kijk op teletext... En dan zie ik ook dat er uh, uh, een orkaan in de Filipijnen uh, heeft gevoed, en dat daar ook zeker weer duizend doden zijn. En daaronder staat dan weer: man doodgeschoten in Amsterdam, Zuidoost vannacht. Het is, uh, het is momenteel kommer en kwel, uh, qua uh, ja, de dingen die gebeuren. Ja, hier heb ik er nu even bij stilgestaan. Ik ga door met Joris en de liefde. misschien een beetje een rare overgang. Maar elke week gaat mijn, mijn verslaggever Joris op pad. En die vraagt dan aan willekeurige mensen... of het nou in een bejaardentehuis is of op straat of in de kroeg... van ja, wat betekent liefde voor jou? Als ik zeg liefde, waar denk je dan aan... Nou, aan romantiek. Aan iemand die veel bij je is en aan iemand die veel meer geeft. En wie is er gelukkig? Ja, die is er op dit moment even niet. En waar zit hij dan? Ja, in Australië. Oh, dat is wel heel int weg. Dus ja. Dat is best wel even vervelend voor je. Nou, komt wel goed. Ja? Dat komt wel goed. Maar hoe, lang, hoe lang geleden is hij weggegaan? Uh, drie weekjes. Maar is is ook maar twee maandjes, hoor. Dus wat mee. En Ga je hem achterna reizen? Nee, ben niet gek. Hoezo niet? Nou, dat gaat een beetje te ver. Zo goed is de liefde nou ook weer niet ja, om Ja, maar zoveel geld heb ik niet. Helaas. Maar hoe heb je nog afscheid met me van elkaar genomen? Was dat wel even... Tuurlijk, tuurlijk. we zijn eerst een weekendje weg geweest. En dat was wel leuk. En toen? Nou, we hebben afscheid genomen na het weekendje. En heb je nou dagelijks contact ook met hem? Nou, niet dagelijks, maar ik probeer wel zoveel mogelijk te spreken natuurlijk. Maar dat is niet altijd mogelijk. Hij werkt daar best wel veel, dus... Maar vind je dat ook niet aan de ene kant moeilijk, hij is heel ver weg, aan de andere kant van de wereld. Dus jij bent vrij, hij is ook vrij. Maar misschien moeten we er over niet over nadenken, over dat soort dingen. Dat is te riskant. Want, heb je ja. het met hem over gehad? Nee, ik dacht, we hebben het er maar gewoon niet over. We hebben wel gezegd van, nou, hoe doen we dat? Ze dus hebben van, nou, we hebben het er niet over. En is het gewoon klaar? Ja, we hopen gewoon dat het niet gebeurt. Maar heb jij dat vertrouwen naar hem toe en hij naar jou toe? Jawel. Jawel. Of heb je ook zoiets van, nou goed, je bent nu even weg, wat maakt het uit? Nou nee, niet wat maakt het uit, want je hebt wel een relatie, dus het is niet wat maakt het uit. Ja. Dat vind ik niet. Maar als je nou vandaag of morgen even een leuke fan tegenkomt? Dan zou ik er even drie keer over nadenken. Je schrijft het niet van je af? Nee. Is er dan wel echt sprake van echte liefde als je dat doet? Ja, dat kun je afvragen, ja. Ja, ja weet je, het is toch niks als monogaam. Ik kan altijd iets anders tegenkomen, vind ik. Ik bedoel, ik geloof er niet in. Natuurlijk doe ik het niet met opzet, maar het bestaat toch? Maar is dat zo van, ook al zou die niet naar Australië zijn, dan denk je eigenlijk precies hetzelfde erover? Ja. En hoe denkt je vriend daarover? Weet ik niet. Heb je nooit aan hem gevraagd? Nee. Het ja? is niet zo dat ik het met opzet doe of zo. Hè? Ik zeg gewoon, ik heb het nooit gedaan. Maar het kan natuurlijk wel altijd gebeuren. Je hoort het heel vaak. Ja, aan de andere kant is dat toch niet goed? Ja, het is niet goed, maar het gebeurt wel. Ik bedoel, er zijn wel meer dingen niet goed. Hoe, hoe kijk je dan tegen monogamie aan? Dat het vrij moeilijk is. Is het wel iets van deze tijd? <laughs> ja, ik denk het wel. Ik, ja? denk, ik denk dat het voorheen minder monogaam allemaal was dan, was dan nu. Hoe komt dat? Ik denk dat dat met heel veel dingen te maken heeft. Er is zoveel veranderd. Dat zal er wel mee te maken hebben. Ik weet, ik weet het ook niet. Het is gewoon zo. Je hebt veel meer contact met andere mensen. Je maakt mee. veel makkelijker contact. Ja. ja. Maar dit vertel je nooit aan je vriend? Nou, hij zal het wel een beetje weten. Maar wat vind je zo leuk aan hem? Ja. Nou, uh, hij is grappig, hij is spontaan, hij is knap, hij is intelligent. En uh, nou, hij kan makkelijk met iemand praten, dat is gewoon heel belangrijk. Ja. Aan dus de andere kant heeft hij eigenlijk alles wat, wat je wil, wat je hartje begint. Ja, precies. En heb je toch misschien in die achterhoofd misschien, ja, stel je voor als nu twee maanden weg bij wijze van spreken, stel je voor ik... als ik een andere leuke kerel tegenkom, dan zou dat best wel eens kunnen. Ik sluit het niet uit. Het is mooi aan liefde. Alles. Ik heb in ieder geval nog steeds wel de juiste liefde, ondanks dat hij zoveel weg is. Ik denk het wel, ja. ja? ja. <lacht> ik, denk, uh, ik denk als zij vreemd gaat, dat ze, dat ze nog lang niet jarig is hoor de Joris en de Liefde. En uh, het zit er bijna op, maar niet voordat ik deze plaat nog heb gedraaid. Het is ook zo goed. Blood, Sweat and Tears. Spinning Wheel. What goes up must come down. Spinning Wheel, got to go round. Talking about your troubles, it's a crying sin. Ride a painted pony, let the spinning wheel spin. Pony, let the spinning wheel turn Did you find the directing sign On the straight and narrow highway Would you mind the reflecting sign Just let it shine within your mind And show you the color painted pony on the spinning wheel ride And we'll fly. van het liedje, alsof daar alsof, ah, wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt. Dat zit er wel een beetje in, ja. maar wel te gek. Bladsoort en spinning wheel aan het <laughs> einde van Nachtbrakers. En hij is er weer. Ik ben al blij als jij binnenkomt, hoor, oh, Luc. Want dan Gelukkig. zie ik een vrolijke hoofdje en je hebt altijd geslapen. Ja. En dan ben je een beetje, een beetje. Maar dan, kleine oogjes. Kleine oogjes, maar dan langzamerhand, want je komt al een half uurtje van tevoren binnen. En dan word je steeds, dan fleur je een beetje op. Ja, o, langzaam wakker worden. Ik wil je nog even feliciteren. Dank je wel, dat je hebt een uh, prestigieuze prijs gewonnen: de Philip ja. Bloemendaal prijs voor het beheersen van de Nederlandse taal. <laughs> Toch? Ja, nou, ja, je zegt het heel goed. Ja. Ja, dat klopt. een goede prijs. Gefeliciteerd. Dank je wel. Ik was wel een beetje klaar mee op een gegeven moment, al die felicitaties. Ja, je zei je vond het moeilijk om in het middelpunt van de belangstelling te ja, staan. Ja, al die, al die, uh, uh, dat, dat je, dat je, je wordt continu gefeliciteerd. Dat is hartstikke leuk en zo. Alleen op een gegeven moment is het een beetje dat je denkt van oké okay jongens, pff, nu weet ik het wel. Maar wel iets omdat je het goed kan. Ja, tuurlijk. En het, ik, ik had het ook met Simone, mijn vrouw, over. En die zei van, zei ik niet zo. Dat is toch hartstikke leuk. En ja. dat duurt mij heel kort. Dus, uh, ik denk ik dat morgen, als je morgen op de, op de zaak komt... Dan, je dan je in, die het die meer over Nee, vindt. tuurlijk dat, niet. Nee, ja, nee. Nee. Nee. is ook zo. We doen dan een cadeautje, Luc. Zo aan het einde van, uh, van het uh, programma. Dan, ja. Ik geef jou een cadeautje, jij geeft mij een cadeautje. Want uh, geef ons als het ware het stokje door. Ja. Uh... Jij ja. bent jarig geweest, dus je hoeft eigenlijk ook geen cadeautje ja, te hebben. Wij moeten wel trakteren eigenlijk. Heb je hier nog een lekker flesje wijn staan? Ja, die is van Filemon geweest. Ja, maar dat maakt toch? niet uit. Okay, Dan proef ik... je er niet aan af, hoor. Een nee, okay. mullootje. Nou, lekker. Dankjewel. Alsjeblieft. Van wil je hem zelf meenemen. Nee, nee, ah, okay. nee. Ik heb, wel, ik heb wel een cadeautje voor jou. Omdat ik niet op je verjaardag ben geweest. Dan nou, neem ik wat voor je mee. Hij is dus niet op mijn verjaardag geweest wat... zonder zich af te melden. Ja, en omdat je lange haar hebt. Hey, een elastiekje. Een elastiekje. Ja, maar die ben ik dus altijd kwijt. Ja, dat wist ik. Als ik, ik heb er nu eentje op mijn pols zitten. Ja. Ook, maar normaal, ik heb, ik heb vrij lang haar. Je zou zeggen, echt bijna een, een dameskapsel. Ja, maar lengte, zeker. Ja. En dan is een elastiekje heel handig, want soms ben je er helemaal klaar mee. Ja, nou, voilà. Zometeen, uh, Luc, van start. Uh, wat ga je doen? Uh, we gaan het hebben over de favoriete persoon van dit jaar. Favoriete persoon. Van 2012? Yes. Wow, oei, moeilijk. Ga ik ook meedoen? Ja, hoor. Ja. The N <laughs>